De economie krompt met 0,9 procent. De uitstoot lag 3,2 procent lager, sommelt het CBS. De daling komt grotendeels voor rekening van de energiesector. Die produceerde in het vierde kwartaal 12 procent minder elektriciteit. In plaats daarvan werd er meer ingevoerd... waaronder duurzaam geproduceerde elektriciteit uit Duitsland. Ook de bouw, de transport, de landbouw stoot ook allemaal minder CO2 uit. Huishoudens en dienstverlenende bedrijven vervuilen juist meer... omdat door de kou de kachel flink werd opgestookt. In het zuiden en zuidoosten van het land geldt nog altijd code oranje vanwege IJssel. Het KNMI waarschuwt dat het glad kan zijn in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Ook elders kan het nog wel glad zijn door sneeuwresten of bevriezing. Het KNMI verwacht voor morgen geen extreem weer.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 Solidariteit betekent dat de leden van een groep... een gemeenschappelijk belang onderschrijven... ten gunste van de groepsleden, maar soms ten koste van zichzelf. Het kan daarmee bijdragen aan de sociale cohesie. Ja, het klinkt als een echo uit een al jaren gedempte put. Het woord solidariteit... Maar solidariteit is precies het genierpunt waarop veel politieke ruzies op dit moment worden uitgevochten. De bijdrage van Nederland aan de EU, de toestroom van asielzoekers, de inkomensafhankelijke zorgpremie, de hoogte van de pensioenen, de ouderenzorg enzovoort, enzovoort. 100 dagen bestaat dit kabinet nu, het kabinet Rutte asje Maar dat het nou echt lekker loopt, dat kan je niet zeggen. En precies op dat punt, dat is van de vraag hoe solidair we nog willen zijn... daar heeft dit kabinet het knap moeilijk mee. Tijd om de balans op te maken, 100 dagen Rutte asje Siep de gast, columnist van Weekblad Elsevier, journalist, schrijver... en in een vroeger leven oprichter van een fameus poppodium in Groningen, Siep... Ja, dat heb ik ook nog gedaan. Dat is lang geleden. En is, behalve ik zelf, zelfs, er niet veel mensen zijn die dat uh, nog weten. Maar uh, Godzijdank eh, dan, heb je het is, het is waar, ja. Ja. En als je jou nu ziet, uh, zoals uh, tot uh, uh, niet zo heel lang geleden... Bij, uh, bij Buitenhof als columnist, dan zou je dat niet denken. Maar je bent echt een, een popmuziekliefhebber? Mm, uh, uh, niet, nou, nou, niet veel meer dan gemiddeld, zou ik zeggen. Maar het is wel zo dat ik uh, een deel van mijn leven... Uh, meer in heb doorgebracht dan de meeste andere mensen. Want dat, uh, dat VERA in Groningen, daar, daar beland ik uh, toen ik uh, in Groningen ging studeren. Dat studeren heb ik trouwens niet al te lang gedaan. Uh, en dat was dan nog een studentenvereniging. Dus ben, ik ben heel erg ja, betrokken bezig geweest om, dat, om die transitie... Zeg maar, van een, een soort melkweg, paradiso, vanuit die studentenclub, uh, om, dat, uh, om dat te doen. De transitie naar een, een serieus poppodium? Ja. Uh, niet alleen poproodium, maar het is wel voornamelijk een poproodium. Maar ook andere culturele dingen gebeuren daar. Uh, maar ik deed dus aan de ene kant onderhandelingen met overheden en, en de subsidies en dat soort toestanden. En aan de andere kant uh, begon ik daar met de programmering. Daar, daar begon al een stukje fascinatie met wat nou eigenlijk de overheid is? Uh, Jazeker. Uh, ik, ik ben er vrij goed geworden in het binnenhalen van subsidies. Oh, was je er zo een? Uh, uh, Dus ik heet, Er waren ook mensen die mij CD noemden bijvoorbeeld. <laughs> Uh, er waren nog een, een soortgelijke bijnamen, had ik. En daar heb ik veel baat bij in, in, mijn, in mijn rol als uh, columnist... omdat ik daar vaak buiten gewoon kritisch schrijf... over het, het uitdelen van geld door de overheid. Waar je uh, destijds flink van geprofiteerd hebt. Dat was niet, nou, niet persoonlijk, niet, niet, maar wel... Niet, niet persoonlijk, nee, nee, dat, maar, maar, maar, maar dat wel heet, als podium. Dus ik heb, het heeft mij wel geleerd... want ik heb nog andere dingen ook gedaan in, in, die, in diezelfde sfeer. Steun getrokken? Dat, dat niet, maar... Uh, maar uh, Meegelopen in Linkse Mars... Dat zelden of nooit. Nee? zelf of nooit. Zelden nee. of nooit klinkt niet als een pertinente ontkenning. Nee, maar ik, uh, ik kan me één Mars herinneren. Uh, die ging om het, uh, het politiebureau in Groningen. En dat had iets met drugs te maken. Dat moest iets minder uh, heftig worden onderdrukt dan, uh, dan het bedoeling was. Uh, enzovoort. Ik, ik, ik heb daar nooit. Ik had het op dat moment al. Vond ik me daar niet uh, overmatig prettig bij. Maar, uh, Laten we dat dan meteen ook maar even af, afkaart. Hoe rechts is uh, Sibwinia? Dat is de vraag die ik mezelf nooit stel. En die ik, uh, die ik ook nooit beantwoord. Uh, omdat het me niet interesseert. Maar los van partijpolitiek, want nee, neem nee, aan ik, dat maar de voorzichtigheid ik, vandaan komt. Waar, waar plaats je jezelf ergens in het politieke spectrum? Ik plaats mijzelf helemaal niet in het politieke spectrum. Dus ja. ik weet dat, dat veel mensen vinden dat ik recht ben. Of dat ik misschien zelfs ook rechter was dan ik was. Uh, en soms zijn mensen weer teleurgesteld omdat ik minder recht blijkt te zijn dan ze zelf hadden gedacht. Want rechts uh, betekent volgens wel mensen dan blinde steun aan, aan uh, Rutte en consorten? Nou Ja, dat, dat, iedereen heeft dan zijn eigen, eigen beeld van wat, wat recht moet zijn. En wat, maar goed, ik, ik, ik wil dat etiket niet, want dat is een grote uh, hindernis. Bovendien, uh, ik ben aan niks of niemand gebonden. Dus ik uh, uh, die ongebondenheid, dat is, dat is een, wat iedereen in mijn rol uh, na zou moeten streven. En misschien ook wel doet. Uh, dus ik hou mij absoluut niet bezig met maar welke vragen? rol heb je dan precies over? Want je bent journalist, maar ook columnist, En dat zijn niet per se uh, uh, concurrente bezigheden, zou ik maar zeggen. In het uh, ene geval geen aan uh, nou, voor nemen, mij, het andere niet. Voor mij maakt dat uh, niet zoveel uit. Dus in dat opzicht heb ik, uh, niet als enige misschien... maar de, de journalistiek een beetje opnieuw uitgevonden. Uh, je kunt ook zeggen... Dat... Wat bedoel je daarmee? Nou, kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen decennia sowieso al gezien... dat de, de klassieke, uh, klassieke onderscheid tussen uh, de zogeheten feitenverslaggeving en meningen dat dat uh, vervaagd is geraakt. En ik was, liep dat bepaald niet in achterop. Uh, en niet per se omdat ik dan zwaar mijn mening wil geven... maar ik, omdat ik ook heb geleerd uh, dat, je de, dat je lezers, je klanten zal ik wel zeggen... vaak tekort doet door alleen maar de hele veronderstelde feitelijkheden uh, te geven... die dan uiteindelijk een ontoereikende in informatiestroom... bovendien, de feitelijkheden zijn vaak, o, vaak ook geen feiten. Dat zijn vaak, is vaak alleen wat overheden of ambtenaren of belanghebbenden... als de feiten zien. Maar, dus, dat, eigenlijk is dat ook wel de belangrijkste reden waarom je hier zit. Want 100 dagen kabinet uh, Rutte 2, althans iets meer inmiddels... maar we zijn inmiddels door de 100 dagen heen... en ja. wij dachten, kom, we gaan de balans opmaken. Je kan zeggen dat dit kabinet... En, uh, misschien moet je zeggen een valse start, maar ik ben eigenlijk benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Uh, de inkomensafhankelijke zorgpremie, daar kwam het kabinet mee, het stond in het regeerakkoord. En vervolgens was het land te klein. Was dat een, een valse start of was er meer aan de hand? Nou, het was in ieder geval een, een belangrijk teken dat ze in hun vliegende haast in hun behoefte om daadkracht te laten zien... Uh, en niet bepaald uh, zorgvuldig te werk waren gegaan. En dat geldt met name voor de VVD. Dat bleek natuurlijk uit die inkomensafhankelijke uh, zorgpremie... dat de VVD daar echt veel te makkelijk bij de Partij van de Arbeid mee was gegaan. De PvdA had het al tientallen jaren als, als wensdroom in het programma staan. En Diederik Samson heeft later wel eens verteld dat hij eigenlijk totaal verbaasd was. Om die te zeggen, verbijst het dat de dat de VVD hier zomaar uh, in meeging met dit uh, met deze PVDA hobby om het zo te formuleren, terwijl het helemaal contrair was uh, om de om deze inkomensafhankelijke zorgpremie in te voeren. Dat was eigenlijk we hebben nu al een inkomensafhankelijke zorgpremie, maar die zou dan nagenoeg totaal worden. En, en tot en voor met, met name mensen het boven twee keer modaal dramatische gevolgen hebben ook nog eens. Ja. In feite praat je daar over afgedwongen solidariteit, toch? Je zegt op een gegeven moment als kabinet dan, oké, okay, het plan is gesneuveld... maar het kabinet voornemen was, uh, wij bepalen dat mensen met hoge inkomens veel meer gaan betalen... en dus mee subsidiëren voor mensen die weinig inkomen hebben. Ja, dat, die afgedwongen solidariteit bestaat al. Dus in het huidige zorg, zorgstelsel is het al zo dat uh, als je inkomen wat hoger is, dat je... Uh, uh, dat je veel meer betaalt aan de kosten van een collectieve zorg in Nederland... dan wanneer je een laag inkomen hebt. De meeste mensen, dat is een beetje weggemoffeld natuurlijk... omdat wij allemaal nu verplicht, sinds een jaar of zes... verplicht een verzekering afsluiten... waar we ongeveer 1100, 1200 euro per jaar voor betalen. En veel mensen denken dat dat het is. Dat is wat je betaalt aan, uh, aan zorg. En veel grotere bedragen zijn weggewerkt in wat... Uh, wat door de werkgever wordt geïnd en wat door de, aan de AWB zet en zo. Uh, maar dus uh, zelfs de, de, de, de zorgverzekeringswetpremie... die wordt maar voor een klein deel gedekt door die 11-1200 euro... waar ik net over had. En de rest is al gewoon inkomensafhankelijk. Maar dat drong, is nooit door de mensen doorgedrongen en nu, nu vaak nog niet. Want weggemocht in lo loonstrookjes. Zo is dat, ja. Of zelfs weggemocht onder loonstrookjes. Want ja, vraag het dan aan een willekeurige Nederlandse burger. Hij heeft geen idee wat hij betaalt aan de zorg. Laten we eens kijken naar, naar, naar het waarom van wat er nou in feite gebeurde. Die, dit, dit plan dat, dat, dat, dat lokt een soort halve volksopstand, zeker binnen de VVD, uit. Ja. Um, waarom is dat plan dan zo dramatisch mislukt? Wat, wat is nou ten principale zeg maar, waarom daar zoveel weerstand tegenkwam? Uh, omdat er een, een, uh, drie dingen zou ik willen zeggen: A, omdat het een verraad was door de VVD. Nou, Rutte, eh, dus mensen voelden zich verraden door de partij waar ze op gestemd hadden. Dat dit soort dingen zouden kunnen gebeuren, hadden ze van de VVD niet verwacht. Hoewel, Mark Rutte die was toch altijd al een beetje soepel in het weggeven van dingen. We gaat natuurlijk ook een hypotheekrente aftrekken al min of meer weg uh, uh, diezelfde zomer. Uh, in het najaar aan de Partij van de Arbeid. Uh, dat is één. Ten tweede, de principiële kwestie. Dat, dat, je, dat een kabinet met de VVD in dit geval zo draconisch ging nivelleren in een land... Dat, naar nou menig. Uh, dat volgens ja, sommige mensen vinden dat. Het, de, de, de, de nivellering is natuurlijk een uitstekende zaak. Maar dat geldt niet automatisch voor de vvd Nivelleren was een feestje. Dat was een uitspraak van de partijvoorzitter, toch? Van de PVD? Uh, van, van de Partij van de Arbeid, precies. Maar dat, zelfs in eigen kring. En ik dacht zelfs Diederik Samson vond dat wel een erg aanmatigende uitlating van, uh, van Hans Peckman. Uh, nou, en daarna, uh, daarna speelt natuurlijk gewoon het derde punt: de, dat, het, uh, dat het mensen ontzettend veel geld een bepaalde categorie mensen, en dat kon al beginnen... als je 50.000 of duimtrend verdienen, uh, heel veel extra geld ging kosten. De rek was uit het solidariteitsgevoel? Nou ja, dat is altijd al een, een, een, een gevoelig terrein... of de overheid niet te ver gaat in een beroep te doen... op de solidariteit van de burgers. En, uh, en je kunt hier aan deze uh, toestand van begin, begin november... zien dat in ieder geval uh, op het punt van de zorg... de grenzen kennelijk waren bereikt... We hebben solidariteit echt zeg maar, als een soort bedje onder dit gesprek gelegd. omdat het een punt is wat jij in een column gemaakt hebt. Je hebt in december een column uh, geschreven in Elsevier. die helemaal hierover ging. Mm -hmm. um, en, en ook omdat dat heel veel problemen raakt. waar we nu mee te maken hebben. waar dit kabinet tegenaan loopt. Dit is er één van. Er zijn er veel andere waar we zometeen ook over komen te spreken. Maar laten eens even inzoomen op dat fenomeen. Want dat is eigenlijk wel heel erg. dat is iets wat onze maatschappij gevormd heeft. Hè? Wij, wij zijn, in onze maatschappij is het redelijk vanzelfsprekend. dat je voor de zwakkere opkomt. Waar komt dat vandaan? Uh, nu, haal, nu zeg je dat je opkomt voor de zwakkeren. Dat is niet per se hetzelfde. Dat je al, dat je al uh, hoort het, uh, volledig voor het, het begrip solidariteit bent. Maar het idee van solidariteit het is gaandeweg uh, gewoon ingehannest, zou je kunnen zeggen. In de geesten. Dat je verondersteld wordt solidair te zijn. Want uh, ga bij jezelf te raden. Uh, uh, als je aan mensen zou vragen, ben je hoeveel lijkt je redelijk om van je inkomen uh, af te staan aan de staat die dat vervolgens altijd niet aan andere mensen doorgeeft in binnenland of in buitenland, dan de kans dat mensen dan zeggen van nou, 50%, dat lijkt me wel het minste. Die kans is nul. Er is bijna niemand die dat... Die dat Want deed. wat zouden mensen zeggen, denk je? Nou, ik denk dat het eerder in de orde van grote ligt van 15% of 20%, misschien 25%, in het zo, uiterste geval 33%. Een soort kerkbelasting van vroeger, kerkbijdrage van vroeger, zeg maar. Dat idee. Dus, dus, dus, dus dat, je, dat je een deel van wat je verdient, uh, deelt met uh, mensen die geen verdiensten hebben, bijvoorbeeld door pech en niet door eigen, uh, door eigen wandgedrag. Ja, dat is, redelijk, dat is redelijk algemeen. Daar is de gevoelsgrens, zeg maar. En ja. wat, wat, wat zijn de feiten? Het feit is dat uh, van het inkomen van de, van de Nederlanders... Uh, gemiddeld meer dan de helft wordt afgeroomd... en door de staat wordt verdeeld. Dus het, het nationaal inkomen... Hoe kom je tot meer dan de helft? Het, nou, het is vrij simpel. Het, het nationaal inkomen is ongeveer 600 miljard. Uh, dat is trouwens al vijf jaar zo. over. Dat staat gemiddeld weg stil, zoals we weten. Uh, en daarvan wordt uh, meer dan de helft via de overheid uitgegeven. De overheid heeft een omzet van pakken bij 300 miljoen, yes. een miljard? sorry. Uh, ja, exact. En dat, en dat is sterk gestegen als gevolg van de crisis. Dus het was ongeveer 45 procent. En dat is in de jaren 2008, 2009, 2010 gestegen tot boven de 50 procent. Dus de overheid geeft meer dan, het, meer dan de helft uit van wat in Nederland wordt verdiend. En wie profiteert daarvan? Nou, daar... Uh, Profiteert uh, iedereen die gebruik maakt van de gezondheidszorg van? De gezondheidszorg gaat alleen al 90 miljard om. Daar, uh, daar profiteert natuurlijk ook mensen in uh, Griekenland van, omdat hun land dat wij hun schulden voor een deel delgen. Daar eh, profiteert de ontwikkelingshulpindustrie van. Ik, zal, ik zeg dat bewust zo, omdat... Ik hoor wat hobby's voorbij komen nu. Het staat niet automatisch vast dat de mensen die in, die in de hulplanden... in Afrika en zo er beter van worden. Maar in ieder geval gaat er dus toch jaarlijks... Maar ik bedoel eigenlijk ook vooral in eigen land. Want wie, wie zijn de stakeholders in het hele verhaal? Er zijn nogal wat mensen die werken direct of indirect voor de overheid. Uh, ja, dus mensen werken voor de overheid. Dat is ongeveer een derde... Van, de, van wie in Nederland werk heeft... werkt uh, voor de overheid in de ruimste zin. He, dus als je in een ziekenhuis werkt... dan werk je ook in de collectieve sector. Want de hele gezondheidszorg is gecollectiviseerd in Nederland. Uh, en daar werken alleen al meer dan een miljoen mensen. He, dus uh, in totaal werkt, uh, werkt ongeveer een derde... dus als je in het onderwijs werkt, als je ambtenaar bent... als je voor de politie werkt... Uh, enzovoort. Uh, die hele categorie, dat is ongeveer een derde van de, van de, de, de werkende Nederlanders. Ja, dus, dus die profiteren daar tussen aanhalstekens van. Die doen er misschien ook weer nuttige dingen voor, dat mag je toch hopen. Maar, uh, maar, maar die werken bij de overheid, of in ieder geval in de collectieve sector. Ja, dus de overheid ziet er een uit, uitvoerser van. Sorry, dat is ook zo'n zo voorbeeld. Uh, Dank je ja. ja. ja. <laughs> Ik was wel bang dat hij te sprake <laughs> zou komen. De goedkoopste van de na Albanië, geloof ik, van, van Europa. Vast, trouwens. Maar, ik bedoel, het is wel een antwoord op je vraag, toch? Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Komt ook even niet later. Sorry. Maar. Um, Um, um, maar, maar even, even als, je als je de overheid ziet als een uitvloeisel van solidariteit. Hè, dus het feit dat. dat nou, het feit... de overheid is, is een. Uh, voor een belangrijk deel. of je voor twee derde te beschouwen. minstens als twee, voor twee derde te beschouwen als een herverdelingsmachine. He, dat was natuurlijk honderd jaar geleden niet zo. Toen gaat de overheid zijn geld uit. aan de bouw van wegen. en aan de krijgsmacht. en, en de politie. en doet het er ook meer mee op. Faciliterend. Toen was, Aanvullend. Ja, dat, nee, toen was het dus ongeveer 10% van het nationale inkomen. ging naar de overheid. Nu is dat dus vijf keer zoveel verhoudingsverwijdering. En, en, en, dat, dat en dat Dat is de verzorgingstaat. Dus alles wat ze aan uitkeringen, pensioenen, AOW, de gezondheidszorg... 100 jaar geleden betaalde je gewoon, je, als je naar een dokter ging... en zeker naar het ziekenhuis, betaalde je dat zelf. Tenzij je dat, Goed, dat vooral verzekerd. Zou zijkert. je nu je eerste vijand in veel geval niet meer toewensen, toch? Nee, ik zal niet. Nou, Tenminste maar, als het, het om je serieus het, gaat. Maar, want nog veel korter geleden hadden we natuurlijk... en uh, was het zo dat als je uh, dat ongeveer de helft van de Nederlanders... Ietsje meer. Een ziekenfonds. In het ziekenfonds zaten. De rest was particulier verzekerd. Dus die, die particuliere verzekering. die we in 2006 hebben opgeheven. in die zin. Uh, ja, dat is nog een voortvloeisel van het oude stelsel. dat ja. mensen zelf verantwoordelijk waren. voor hun zorgkosten. of zich moesten verzekeren. Bij een andere gelegenheid mag je me een keertje uitleggen. waarom het ziekenfonds eigenlijk gesloopt moest worden. Maar nou, dus in beetje... zekere zin is het ziekenfonds niet gesloopt. We zitten nu allemaal in het ziekenfonds namelijk. Oh, oké. Okay. Dus in feite. Is de, de particuliere verzekering is gesloopt. We hebben daar van teruggekregen. een. Of een, een, een soort, ja, als je er raaierend op wilt doen... een soort, een soort bijna communistisch één-op-één uh, systeem... Uh, wat notabene is ingevoerd door een, wat toen gevonden werd... een rechtskabinet. Dus uh, kabinet uh, CDA, VVD namelijk. Goed, het feit is dat, dat uh, het solidariteitsbeginsel gedragen wordt... Door, door het feit dat veel mensen ook daar... Een belang zien in een grote overheid of een omvangrijke overheid, denk ik. Hè? Dat, ja, dat geldt de natuurlijk basis. Voor, dat geldt natuurlijk vooral voor dat Sorry, voor, volks... voor, voor links als je. Sorry voor links, dat geldt ja. Vooral voor links. ja, goed. Maar uh, als, je, als je een hoop Amerikanen in Nederland zou importeren, dan zou de stemverhouding er binnen die groep in ieder geval anders uitzien. Wij zijn Zeker. eraan gewend. Ja, zo mensen profiteren van zijn eraan nou gewend. Uh, of de helemaal wensen. Dat weet ik niet. Want dat wordt nu getest door de crisisomstandigheden bijvoorbeeld. Dat zag je dan ook bijvoorbeeld bij die, de, de weerzin tegen die inkomensafhanker zorgpremie. Dus er de, de, de zijn er wel grenzen aan wat mensen nog wensen te accepteren... op die solidariteit. Laten we niet vergeten dat de overheid er ook veel aan gedaan heeft. Dus het, het, je, je raakt er ook aan gewend. In de jaren 50 was het nog zo dat toen de AOW werd geïntroduceerd... dat er serieuze weerstand was, zelfs bij mensen die op punt stonden... om AOW te gaan ontvangen en dan nooit premie voor betaald was er weerstand omdat het toen nog gewoon was... Om, uh, om het niet normaal te vinden om je hand op te houden bij de overheid. Dus het, het ophalen van een AOW-uitkering was in 1957 of heel veel mensen helemaal niet van zesprekend. Dat duurde natuurlijk maar een paar maanden. Daarna werd het de zaak van de wereld. Maar laten we dus... even kijken naar dit, dit, dit specifieke kabinet. Want daar zie je in feite twee, uh, twee uh, geloven op één kussen sla, uh, slapen. En daar slaapt normaal gesproken de duivel tussen, toch? Mm -hmm. Dat is het oude gezegde. Uh, namelijk de VVD die heiligend uh, vrije marktdenken gelooft. En laat de markt uh, het individu lekker zelf oplossen. En de Partij van de Arbeid die heilig gelooft in solidariteit als leidend beginsel. Waar, waar ontmoeten die twee elkaar nu? Uh, die ontmoeten elkaar? in de doorrekening van hun verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau. Dat klinkt een beetje merkwaardig misschien. Maar uh, uh, uh, Diederik Samson heeft dat zelf wel eens gezegd. Hij zegt van, kijk nou eens wat het Centraal Planbureau... heeft al die verkiezingsprogramma's naast na elkaar gelegd. Zo groot zijn de verschillen niet. Dat gaat uiteindelijk om een 0,2 meer of minder financieringstekort. Goed, de weg waarmee je daar belandt. Uh, verschilt dan natuurlijk wel enigszins. En de ideologische lading die eronder ligt, die verschilt nogal wat. Maar als je nou kijkt uh, uh, waar die verkiezingsprogramma's van de partijen in Nederland in het algemeen. Dus ook die van de Partij van Arbeid en de VVD. Ja, de een die wil uh, uh, uh, uh, een procentje meer van dit en de ander wil een procentje meer van dat. Maar... Uh, zodra die verkiezingsprogramma doorgerekend zijn, zijn door, de VV, door de, het Centraal Planbureau... dan blijken die verschillen toch eigenlijk eh, relatief overzichtelijk te zijn. Ook al zijn de aanvliegroutes anders, qua, uitgang, qua, qua output eh, is het eh, overbrugbaar. Eh, tenminste, dat is een manier om naar te kijken. Uh, en je kunt je ook nog afvragen of, uh, uh, of iedere VVD-leider... Maar, maar die kan moest kiezen... Uh, net zo flexibel zou zijn als Mark Rutte is geweest. Mark, Mark Rutte is... is ik proef een, een oordeel. Sorry? Ik proef een oordeel. Ja, nee, dat is ook een oordeel. Uh, Want? Mark Rutte nou is flexibel? Nou ja, ik is, denk is, is bijvoorbeeld dat iemand als, als Frits Bolkestein... Uh, veel scherper, ook langs de ideologische lijnen van... Uh, dus de leider in de, van de VVD in de jaren negentig... Uh, dat hij veel scherper langs uh, de, laten we zeggen, de vuistregels van wat liberalisme is... volgens de VVD gevolgd zou hebben. En Mark Rutte is veel meer een pragmaticus, misschien zelfs een opportunist... als ik het, uh, dat harde woord mag gebruiken. Ik heb het al gebruikt nu. Ja, uh, ik, ja. <laughs> uh, die, uh, nou, die hebben we met groot gemak de afgelopen jaren uh, met alles en iedereen uh, akkoorden zien sluiten. Met de een regeren, die, de ander had ik weer een gedoogakkoord akkoord en, en, enzovoort. Dus maar Rutte heeft te dusver alleen niet met de dierenpartij geloof ik uh, en met de SP zaken gedaan, maar voor de rest met iedereen ongeveer. Uh, dus een jaar geleden sloot uh, dus een klein jaar geleden slo, sloot hij dat Kunduzakkoord... Met uh, onder meer D66. En dan zat een reiskostenforfait in dat hij een maand later alweer liet vallen. Omdat er toen oppositie te tegen bleek in zijn maar VVD. Zie, de hele politiek is toch a priori uh, opportunistisch. Elke politicus is toch primair opportunist. Want ze willen gewoon op wat voor manier ook een doel bereiken. Uh, ja, maar als ze een doel willen bereiken en dat doel vaststaat... dan zijn ze in ieder geval niet zo opportunistisch dat ze dat doel verwaarlozen. In het geval van Rutte staat, staat het niet altijd vast dat hij zijn doel... dat hij nog weet waar het puntje op de horizon is. Tenzij dat puntje op de horizon niet meer is dan in het kashuis kunnen zitten. Kun je ook niet zeggen dat ideologieën... de ideologieën die eigenlijk leidend zijn voor de grote politieke stroming in ons land... dat die ook gewoon uh, eigenlijk een beetje over hun uh, uiterste houdbaarheid heen zijn? Ik bedoel, vrije, vrije marktdenken is tegen zijn grens opgelopen. Uh, socialisme gaat over een scheiding in de maatschappij die ook al lang niet meer bestaat. Ik chargeer even. Uh -huh. uh, en christendemocratie, nou kijk, moet snel de, de kerken leeglopen... en het CDA ook in een steile curve naar beneden gaat. Ja. Uh, nou, in ieder geval is het zo dat de, de, de, de, de, de doctrine, zoals de ideologieën die we kenden... En die leiden tot, de, tot het verzuilde Nederland. Dus iedereen had een identiteit die was gekoppeld aan een van die zuilen... en dus aan die ideologie. Uh, dat is uh, in belangrijke mate voorbij. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je niet fundamentele verschillen van opvattingen kunt hebben... Kunt hebben over uh, wat een overheid moet doen of nalaten. Nou, en juist op dat punt uh, is de VVD onder Rutte natuurlijk niet helder erop geworden dat het Partij van de Arbeid de rol van de staat uh, groot wil laten zijn... en een groot herverdelingsmechanisme van inkomens... Uh, uh, via de staat wil uh, organiseren, dat is bekend. Maar de VVD, of het liberalisme in het algemeen... Uh, die is daar buitengewoon terughoudend in. En als het de hand gelopen is, zou, de, zou een partij als de VVD uh, moeten vinden dat dat minder wordt. Dus, maar dat een partij van, als de VVD een kabinet leidt dat meer dan de helft van het uh, nationaal inkomen via de staat uh, verhakselt en verhevelt en overdraagt. Ja, dat is natuurlijk absoluut niet van zo spreken. Dus normaliter zou je zeggen dat Rutte eruit zou moeten zijn... om dat percentage van die 50 of meer dan 50 zo snel mogelijk naar de 40 te brengen. En dat heeft hij nooit wezenlijk gedaan. De worsteling zo van het kabinet zie je zi ook uh, in hevige mate als het om Europa gaat... met name om de EU uh, en alles wat ermee samenhangt. Um, want ook daar zie je dat de partijen eigenlijk beiden een andere kant op willen. Ja, en ook daar is het voor een deel cosmetisch. Want... Uh, Kijk, uh, Rutte die zegt dan wel, die ademt dan wel alsof hij een, een, een soort uh, wat anti-Europees of eurosceptisch. Nou, anti-Europees niet, maar wel eurosceptisch is. Maar uiteindelijk heeft hij met de Partij van de Arbeid de afgelopen jaren steeds samengewerkt. Ook toen PvdA niet in het kabinet zat. Uh, als het ging over steunverlening aan landen in de, in de eurozone. zoals Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland. en nu al Dus, uh, dus uh, voor een deel is dat een etiket. wat ze zichzelf aanmeten. De Partij van de Arbeid. die heeft dan het pro-Europese etiket. om electorale redenen zich aangemeten. Uh, omdat ze vinden dat dat bij hun. Bij hun, op hun menulijst thuis hoort, zal ik maar zeggen. Ik ben er niet zeker van trouwens of alle pevende, de hele pevende aanhang... daar zo juichend over is. Nee, maar wacht even. Dat is, dat is ja. een heel interessant punt. Eigenlijk, als je kijkt naar, naar wat er steeds rond, rond de EU gebeurt... dan lijkt het en, dat er in Den Haag veel positiever... door alle partijen heen gemiddeld veel positiever gekeken wordt... naar de EU en het belang van de EU dan buiten Den Haag. Uh, ja, dat is zo. Dat hebben we natuurlijk duidelijk kunnen zien... al bij het, uh, bij het referendum over de Europese grondwet in 2005. Toen uh, uh, iets van 80% van de Tweede Kamerleden... in ieder geval geacht werden... als hun standpunt van hun partij volgen... Uh, voor de Europese grondwet. Dus meer Europa gestemd te hebben. Terwijl de Nederlanders uh, met iets van 62% in die orde... Uh, nee zeiden tegen diezelfde grondwet. Dus de, de kloof... Uh, tussen uh, Den Haag en de kiezers op het punt van Europa is, uh, is gigantisch. En het is, denk ik, alleen maar groter geworden. Omdat, kijk, in 2005 ging het over betrekkelijk abstracte dingen. Hoewel, misschien was het niet zo abstract. Toen ging het, denk ik, ook al een beetje over het euro. Aan de ene kant over de euro en, en aan de andere, solidariteit, andere kant over de. Uh, dat, dat, ja, maar dat punt van die solidariteit is nog veel meer doorgekomen sinds wij in die eurocrisis zitten, sinds drie jaar. Want nu blijkt dat, we, uh, dat die euro er niet alleen voor zorgt dat we gewoon met ons eigen geld kunnen betalen als we op vakantie zijn. Maar dat we ook moeten betalen voor die andere landen... als er problemen zijn. En dat is een nieuw fenomeen. Dat, dat, dat is ons nooit in de vooruitzicht gesteld. Maar wat is daar precies erg aan? Nou, dat je geld kost. En wat is daar erg aan? Nou, dat is eh, omdat je het geld liever in eigen zak houdt, lijkt me. En bovendien, en wat, wat, wat ik zelf persoonlijk buitengewoon ernstig vind... is dat je daardoor... Eh, dat je wandgedrag beloont. Dus het is, een, het is het belonen van immoraliteit. Als je... En in dit geval land is en, eh, waarin in een land als Griekenland, waar een reeks van in- en in-corrupte regeringen achter elkaar hun zakken hebben gevuld, dubbelwist eh, de, de cijfers hebben, hebben verknoeid, eh, gaten in de begroting hebben laten staan, de staatsschulden hebben laten oplopen. Als je eh, dat wangedrag beloont eh, door, eh, zoals dat in economische termen heet, goed geld naar kwaad geld te brengen, dan is dat het introduceren van immoraliteit. Als leidend principe. Maar het het wonderwaarlijke is dat, dat uh, wij, althans de rijke landen, Duitsland, Nederland met name... de, de grote netto-betalers van de EU, uh, boos zijn omdat ze zoveel geld moeten betalen... terwijl de Grieken zich gekoloniseerd voelen. Exact. Nou, dat, en daar, dus en, wie, wie uh, zijn we nu aan het helpen eigenlijk? Nou ja, Daarmee geef je, uh, bedoeld of onbedoeld zou ik juist wel eens zeggen... het, het wezensprobleem van de euro aan... De eurozone, de, de euro is het probleem niet. Dus wij, Nederland had in feite al de euro eh, voordat wij in, vanaf eh, 1999 hè, toen, en later in 2002 eh, dat ding in, in de portemonnee kregen. Wij waren namelijk altijd al gekoppeld aan de Duitse markt. Dus in die zin, wij zaten al in een mini-euro. De euro is eh, als zodanig geen onhoudbare zaak. De samenstelling van de groep landen die die euro hebben. Dat is de crux. Maar, hebben... Ja, maar die is onhoudbaar, die samenstelling? Die is onhoudbaar. En dat ja, wist... Waar zit het in? En, en, dat, dat, nou, omdat er landen zijn die een totaal andere financiële en economische politiek voeren, een totaal andere traditie hebben. En je ziet dat, en die groep landen uh, die die afwijkende koers hebben, die worden uh, doorgaans aangevoerd door Frankrijk. Uh, en die hebben altijd een traditie gehad dat ze hun munt uh, devalueerden. Dat ze de inflatie liet oplopen. En daardoor hun staatsschuld weer kwijt waren. Want ja, als je geld als je, als je laat ontwaarden. dan is het altijd erg dat goed voor, voor, voor wie je schuld heeft. Dus dat ja. was altijd de manier. Uh, en dat is een totale andere monetaire, financiële, economische traditie. Maar ik begon uh, wel met, met de uitzending de, met de definitie van uh, een van de definities van, van uh, solidariteit. Sociale cohesie is daar een belangrijk uh, uh, ja. uh, onder, onderdeel van. Die sociale cohesie is er niet in zo'n breed samengestelde groep eurolanden. Nee, als je alles afpelt... Met wie is. zijn mensen. met, met hoeveel mensen. Kun je, ben je solidair, solidair? Over het algemeen. met niet veel meer dan met je kinderen. Of, uh, hè? Dus zo groot is die groep. traditioneel niet. Mensen waar, waar je waarmee je lief en leed en geld uh, deelt. En dan nog, zelfs in families is het niet vanzelfsprekend dat je uh, dat je, je geld deelt. Want, dus, even heel simpel gezegd, een, een land, een groep of een aantal landen... moeten zeg maar, die sociale cohesie voeden. Dat betekent dat die groep niet te divers moet zijn samengesteld. Exact. Dus het, het, de groep kan niet te groot zijn en kan niet te divers zijn. Dus je ziet ook dat in, in landen met een, met een relatief homogene bevolkingssamenstelling... als de Scandinavische... Uh, en de Nederlandse? Nee, nee. De Scandinavians zijn, nog, zijn homogener traditioneel dan de Nederlandse. Eh, dus daar hebben ze van heel lang nooit immigratie gehad. Dat is pas van de laatste tientallen jaren. Sorry, ik vul je in de reden. Zo'n land bijvoorbeeld, daar werkt het goed. Ja, als de, bevolking, als de bevolking maar niet te groot is... en als de bevolking maar niet te divers is samengesteld... dan is het kans dat je eh, lief en leed en geld met elkaar wilt delen... en voor, voor elkaar wilt zorgen, groter. Nou, wat hebben we gezien? Mede door de immigratie natuurlijk... Eh, eh, wordt de homogeniteit, homogeniteit al een stuk geringer. In ons land? In alle landen, maar zeker in Nederland. Eh, dus een verregaande immigratie is, ondermijnt de solidariteit... Volgens dezezelfde redenering. Dat, ook om een andere redenering trouwens. Als je een hoog opgetuigde verzorgingsstaat hebt zoals de onze... dan trekt die met name laag opgeleiden aan. Omdat die het grootste voordeel hebben bij deze. Dus je ziet bijvoorbeeld in de Amerikaanse staten hebben ze het wel eens, uh, hebben, hebben wel, wel eens vergeleken. Want dan hebben ze ook verschillen in verzorgingsgraad. En dan zie je dat hoog opgeleide mensen van buitenaf, binnen Amerika of van buiten Amerika... die gaan naar staten met lage belastingen en weinig verzorgingsstaat. Maar allemaal Mexicanen die gaan juist naar staten met een hoge uitkeringen. Ja. enzovoort. metaniveau. Als zodra de, de, de bevolkingssamenstelling minder homogeen wordt... verdunt de solidariteit. Dat is ja, wat je ziet. Dat ja. zie je in Europa, dat zie je in Nederland en dat zie je in ja, andere landen. Dus veel en divers leidt tot vermindering van solidariteit. Ja. We gaan het zo meteen nog uitgebreider hebben over het kabinet. Rutte 2, dat is de aanleiding waarom je gevraagd hebt om hier te zijn. Siep Winia van Weekblad Elsevier. Je hebt muziek meegenomen uit, uit je vera-tijd? of Uit je uit mijn vera-tijd, ja. Omdat ja? ik wist dat jullie dat, daarover zouden gaan beginnen. Uh, ja, hoe zal ik ook vertellen trouwens. wat het is? Ja, graag. Ja, dat is een, een, een nummer van Brinsley Schwarz. Pardon? Brinsley Schwartz, zo heet die band. Uh, en bijna niemand zal dat nog kennen, kennen band. Wordt het in 1 minuut 30 afgehandeld of is het geen punk? Uh, het is soort van, ze dachten in die tijd dat het voorlopers van de punk waren. Het werd, werd geleken door de pub rock. En zelf vind ik het helemaal niks met, pub, met punk te maken, hè, moet ik je zeggen. Maar, uh, maar het was wel. Uh, nou ja, in ieder geval werd dat in, in, in Engeland gezien als voorlopers van de, van de punk. En Brinci Swartz, de belangrijkste man, is de bassist-zanger. Dat is Nick Lowe, die is wel eens bekender, denk ik. Ja. Uh, Nick Lowe en The Seeds. Uh, hij heeft in allerlei combinaties. Ik heb mezelf met, uh, nog in, in Carré gezien met Raikouder een paar jaar geleden... voor 130 euro-entree. Dat was een stuk duurder dan in Vera, 35 jaar geleden. We gaan luisteren. In uh, Casaluna, Sibinia, columnist van weekblad Else 4. Radio 1, Casaluna, Frank Dumas. Honderd dagen bestaat dit kabinet inmiddels. Ruim 100 dagen bestaat het kabinet inmiddels. Het kabinet Rutten 2. Um, ik lees even een reactie voor van Bert Lof. Bert Lof stuurt een mailtje naar casaluna.ncv.nl en schrijft het verhaal van uw zeer politiek getinte uh, en ideoloog, de heer Sibinia, over de overheid. Klopt na 5 minuten al niet. Uh, het overheidsaandeel in de economie is slechts 40 247 miljard uitgaven bij een BBP van 618 miljard. Laten we daarmee beginnen. Ja, ik neem aan dat hij gekeken heeft naar wat de rijksoverheid uitgeeft. Maar de collectieve sector, dat is de totale overheid dus. Dan moet je ook de lagere overheden en de sociale fondsen en zo berekenen. En, uh, en dat zijn gegevens die ik zelf verzin. Dat zijn cijfers die de overheid en de, de overheidseconomen ook toepassen. En de, de collectieve uitgavenquote, zoals het officieel heet... die bedraagt uh, op dit moment meer dan 50 uh, Wat ik al zei, dat is sterk gestegen sinds uh, de crisis is toegeslagen. Daarvoor was het ongeveer 45 hebt wel een, uh, Er zijn allerlei andere quotas. Het kan zijn dat, uh, dat uh, deze meneer Lof uh, uh, daarmee in de war is. Maar in ieder geval, de collectieve uitgavenquote... Uh, is uh, dus alles wat de overheid uitgeeft is ruim 300 miljard meer dan de helft van wat er in Nederland wordt wat wat verdient. Je hebt alleen nog al dat wonderbaarlijke fenomeen van de kwango's. Dat is ook zo'n zo'n zo schimmig fenomeen. Dat zijn alle, alle uh, instellingen die altijd niet betaald door de overheid taken uitvoeren, die zij Uniek van de overheid uit mogen voeren. Ja. Rijbewijzen afnemen, bijvoorbeeld. Ja, de ZBO's of... noemen ze ook wel eens. Hè? Ja, ja. ja zelfstandige bestuurlijke ja. organisaties. Maar ja, daar zit alles in. Daar er zitten ook al vele miljarden erin. Zeker, maar de van, van, de, van, van het uitgeven van rijbewijzen tot uh, het, uh, het kadaster tot uh, het academisch ziekenhuis. Dat zijn allemaal ZB, ZBO's. De Stichting Brein, die uh, namens jou en mij zorgt dat je niks meer kan en mag. Dat, dat is ook een ZBO. Ja, ja nou, maar goed, dat, in, in, in, iedereen die wel eens in een bedrijf heeft gewerkt, weet dat afdelingen van bedrijven. En ook altijd uitdijen en dat iedere chef wil: altijd meer personeel. Nou, dat de overheid. En meer regels, want dan kunnen ze je lekker gaan controleren. Maar goed, dat... ja. Hopelijk geen cynische opmerking. Nou, de uitgaven van Griekenland schrijft Bert Lof nog: er zijn slechts een lening en geen gift. De kosten voor de schatkist zijn slechts anderhalf procent per jaar. En eigenlijk nog minder, omdat de Nederlandse overheid veel geld uitspaart door lage kosten en haar tekorten. Te financieren. Ja, dus dat, zo is het ons afhankelijk ook verkocht dat het een, uh, dat het, uh, dat het een buitengewoon gewoon aantrekkelijk financieel deal was. Hè, zoals de, de overname van banken ook als buitengewoon aantrekkelijk werd gepresenteerd afhankelijk. Uh, en het is zeker waar dat afhankelijk toen de, de eerste leningen naar Griekenland gingen, uh, dat Nederland toen volgens de eerste contracten meer aanzienlijk meer rente uit Griekenland zou krijgen dan we er zelf hier. Uh, uh, moesten betalen voor de staatsschuld die we moesten aangaan om dat geld aan Griekenland te kunnen geven. Inmiddels zijn die rentes al zwaar naar beneden gebracht. Nu wordt er al helemaal niet meer op verdiend. En kan Griekenland zijn verplichtingen niet nakomen? Uh, precies, en bovendien de looptijden die worden verlengd en het, het staat voor mij vast, uh, en dat niet alleen voor mij, uh, menig econoom dringt er zelfs op aan dat de schulden van Griekenland geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden. Dus het feit dat Griekenland zijn schulden terug zal betalen aan Nederland, dream on. Zo is dat. Uh, en wat Mark Rutte steeds heeft gezegd... van alle landen, ook Argentinië en Rusland... hebben altijd een schuld terugbetaald... is feitelijk onjuist. Dus in het geval van Griekenland... dat nou ook nog eens een keer binnen onze eigen club zit... is het risico dat ze niet terug gaan betalen... Uh, heel erg groot. Als je kijkt naar het beeld van, van 100 dagen Rutte 2... is dat een beeld van daadkracht? Het moet eigenlijk nog beginnen. Dat is het, uh, het, het, het, het, het, de, de, de aftrap... Uh, toen uh, de heren en dames, uh, heren vooral, uh, voor dat beeld van die bruggen stonden. Hè, dus gingen bruggen bouwen. Toen was het eventjes, één avond, een beeld van daadkracht. En dan, daarna kreeg je meteen uh, het probleem uh, met die inkomensafhankelijke zorgpremie. En na twee weken moesten ze het regeerakkoord al herschrijven. Nou, daarna werd het al gauw uh, jaarwisseling. Dus uh, de daadkracht moet nu komen. Nou ja, het woonakkoord en, en, en, is er en, nu. Precies, maar, maar waar, waarom hebben we dat woonakkoord daar? Omdat uh, minister Ster Blok geen andere opdracht had... behalve het, het afschaffen van een aantal uh, ambtenaren... Uh, om 2 miljard binnen te halen eh, uit de woonsector. Door te roven uit de kast van de wooncorporaties. Zo zou ik het niet noemen. Maar de, niet? Zomaar, nou ja. Ja, het is toch gewoon een opgelegde belasting? Eh, dat is waar. Goed, de, de, de, de, de corporaties krijgen de gelegenheid om de huren te verhogen. En eh, de overheid zegt dan, dat zegt het kabinet... Eh, en wat jullie allemaal meer binnenkrijgen aan huur... dat halen wij, wij weer bij jullie vandaan. Of dat er over is, dat weet ik niet per se. Eh, maar in ieder geval, ze worden door de corporaties gepresenteerd. Wat trouwens, waar de corporaties geen bezwaar tegen hebben... is dat ze de huren mogen verhogen. Dat is niet vergeten. Ja, maar dat was een soort doekje voor het bloeden. Want als ze dan meer huurinkomsten binnen zouden halen... dan zou in ieder geval een deel van dat, van dat geld, die 2 miljard... zouden dan ja. weer daarmee gecompenseerd ja. worden. Nou is het, uh, laten we het niet vergeten... dat ook het laatste kabinet Balkenende... ook al veel geld bij de corporaties naar wilde halen. Want de corporaties uh, waren natuurlijk... In ieder geval traditioneel absoluut niet arm lastig. Er zat een geweldig kapitaal waar van overheids, uh, overheidswegen jaloers naar werd gekeken. En dus Ella Vogelaar, die is werd door haar partijgenoot... die, die was toen ook al minister van Wonen. Dat was geen groot succes, maar... Uh, dat zij in de problemen kwam, kwam uiteindelijk misschien wel vooral omdat ze het niet in slaagden om het geld weg te halen bij de corporaties. Dat ze in opdracht van haar eigen partijgenoot Waterbos moest doen. Je moet me toch even helpen. Eén ding begrijp ik niet zo goed. Die corporaties zijn, zijn natuurlijk van oorsprong nutsvoorzieningen, um, die uh, met dat geld niet hun zakken vullen. Nou ja, goed, dat is een beetje misgegaan, zo hier en daar. Maar ja. in grote lijn is dat niet de bedoeling van de corporaties. Mm -hmm. uh, die doen namelijk dingen voor het nut van het algemeen. Die bouwen huizen en die zorgen dat de huur betaalbaar blijft. Ja, dat, dat, dat, niet, dat was in ieder geval oorspronkelijk zo. Maar we hebben uh, in midden jaren 90 de, is de, de vaste subsidiëring door de overheid van die corporaties, die is beëindigd. Vanaf dat moment mochten de corporaties het geld dat ze in feite hadden gekregen van de overheid in belangrijke mate mochten ze houden. Maar dan moesten ze verder niet zeuren. Wat zijn die corporaties toen gaan doen? Die zijn, uh, die hebben, zijn hun... Veronderstelde sociale taken, een net een beetje gaan verwaarlozen. Die zijn, uh, die zijn, ook, uh, die zijn onderneming gaan spelen, hè, de salarissen vlogen ook omhoog. Uh, maar ze gingen ook uh, geld steken in, uh, in winkelcentra. en ja. in, uh, Allemaal dingen die niet dat als planken taken van, van de woning. Nee, even, even, uh, okay, ik, ik, ik, ik geef je dat punt. Maar mijn punt is eigenlijk dat deze. Die corporaties, uh, de corporaties, de, als je daar geld weghaalt... dan gaat de burger dat voor een groot geld betalen. Ja. Uh, links of rechts komt die rekening bij de burgers terecht. Ja. En dat is, dat is vaak helemaal niet aan de onrechten. Maar de provincies daarentegen... die hebben miljarden op de bank staan... Ja. Uh, met al die uh, verkochte energiematschappij. Ja. Waarom zegt de overheid niet gewoon rukzichtloos hier met dat geld? Overheid, dat, is, dat is geld dat verdiend is voor de maatschappij. Wij zijn de landelijke overheid hier met dat geld. Nou, Dat gebeurt tot op zekere hoogte ook wel. Ik heb die cijfers niet helemaal paraat. Maar het geld dat naar gemeenten en zeker ook naar provincies gaat... Daar is, zijn ook taakstellingen, zoals ze dat noemt, noemen, aan verbonden. Dus, uh, uh, dus er wordt, is wel degelijk in de diverse regeerakkoorden rekening gehouden met het feit dat provincies vaak helemaal vol vet zijn. omdat ze de, uh, de, de, de Nuon en, uh, en andere nestbedrijven hebben verkocht. Maar waarom is het kabinet daar dan niet daadkrachtig in? Waarom zegt dit kabinet nou, denk, niet? Ik... Provincies, uh, dat is geld van ons allemaal, verdiend door ons allemaal, hier ermee. Wij gaan daarvoor ten nut van iedereen goede dingen Nou ja, de, de provincies zijn natuurlijk ook overheden. Anders dan corporaties ja, over. Wat doen die ook alweer precies. Dus nou ja, maar de het tij van de provincies is verder helemaal niet zo goed. Niet natuurlijk, hè. Want een van de dingen die ook in de regeerakkoord staat... is dus. dat ze niet alleen gemeenten minimaal 100.000 inwoners willen laten hebben... maar dat het aantal uh, provincies wat geredisteerd tot een stuk of vijf. Uh, te beginnen met de Randstad. Uh, dat wil zeggen met de noordelijke Randstad. Dus uh, Flevoland, Utrecht en uh, Noord-Holland. Of de cohesie en en dit soort zaken. Die, die gaan. Uh, want zo zijn ze tegenwoordig ook wel in Den Haag. Dat had er altijd gepaard. Dit soort beleidsveranderingen met vermindering van budget. Maar en, gaat, gaat, gaat het kabinet het dat lukken, om die superprovincie. Uh... Dat lijkt mij niet. Dat lijkt mij niet. Dus dat en daarmee, en bij al dat soort dingen die niet lukken, hebben ze dan meteen ook een financieel probleem. Wat ik al zeg, die fusie moet natuurlijk gepaard gaan met minder geld. Uh, dat is wel degelijk de opzet. Dus als, we, als uh, Ronald Plasterk, minister van Zaken, het niet lukt om die provincie te laten fuseren... dat betekent dat ook zijn collega, partijgenoot... Rion Dijsselbloem, weer een gat in de begroting heeft. Net zoals dat woonakkoord nu ook alweer een paar honderd miljoen per jaar... aan gaten heeft geslagen. Dat is een van de grote problemen die we, die we de komende maanden krijgen met het kabinet. Want ze moeten een nieuwe begroting maken voor volgend jaar. Die moet er op 30 april al in Brussel zijn. 3 procent, daar moeten we onder blijven. Ja. Nou dat ja, gaat niet lukken. Dat gaat helemaal niet lukken. En dan... Dan wordt het helemaal een rare paradox. Van een jaar we hebben, de hele politiek in Nederland die gaat al jaren alleen maar over de 3 procent. Wat gaat dit kabinet wel voor elkaar krijgen? Nou, dat, hangt, eh, dat wordt de komende twee maanden bepaald. He, dus eh, op 28 februari gaat het Centraal Planbureau ons vertellen hoeveel we, de, de, de staat tekort komt om aan dat begrotingstekort van die 3 procent te komen. Nou, dat overschrijden ze ongetwijfeld. En dus zullen er miljarden extra bezuinigingen moeten komen. Om die begroting rond te krijgen hebben ze de Eerste Kamer nodig. Hebben ze dus in feite of het CDA, of D66, of GroenLinks... of de of sgp in de Tweede Kamer nodig. En we hebben bij het woonakkoord van hier gisteren al gezien... of van gisteren is het eigenlijk... al gezien dat alle toegevingen, alle concessies... aan de oppositiepartijen kosten het kabinet geld. Ja, je hebt ook gezien dat, ze, dat, die, dat deze partijen wel mee willen doen aan akkoorden die het kabinet geld kosten, maar dat ze geen verantwoordelijkheid willen nemen van die begroting. Dus ergens ontstaat er nog eens een, keer een extra gat van 5, 6 miljard. We gaan straks in het tweede uur doorpraten over het begrip solidariteit. Jij blijft ook zitten, dat is hartstikke prettig. Ja. Dus als mensen wat willen zeggen, willen vragen aan jou... dan kan dat. Cipwinia ook in het tweede uur te gast in Kazeluna. Het tweede uur gaan we het hebben specifiek ook over solidariteit. Wat betekent dat eigenlijk nog voor u en hoe geeft u dat vorm? 0800-1121, dat is het gratis-telefoonnummer van Kazeluna. 0800-1121, mailen kan naar ncv.nl, Twitteren. Of dan heeft u ook contact. Solidariteit in de tweede uur van kazelune, en Dan gaan we het ook hebben over nog andere zaken. Waar dit kabinet zich over mag buigen. Want volgens mij hebben we nog een leuk lijstje te gaan. Dank alvast. Zometeen kunt u luisteren naar de NTR. Met het hoorspel De Moker. En daarna is het NCV weer terug.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 Amsterdam, de jaren 70, de strijd om de wallen, deel 49, appeltje eitje, Sean. John. Hm, wat, wat, wat? Er is iemand aan de deur. Hoe, hoe laat is het? Half acht. Jezus. Die belt dan nou al midden in de nacht, zeg. Nou, ze komen later maar terug, hoor. Op een uh, fatsoenlijk tijdstip. Uh. Hm. Jezus. Nou, ik ga wel weer. Hey, hey, trek dan even wat aan, ja. Je hoeft er niet met alles te koop te lopen. Ga het zelf dan. Ja, het is jouw huis. Ja, kom al.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 We hebben een aanhoudingsbevel tegen u. Hé, wat? Moet wat, u wat? zich aankleden? Godverdomme! Wie legt dat daar dan ook neer? Ah, ja, die telefoon! Ik kom eraan, ik ben even bezig! Telefoon! Ja, wie? Rosanna! Rosanna? Er is wat met Sean. Wat? Hier, geef dit ding hier! Ja! Ze hebben Sean meegenomen. Wie? De politie! Ja, ja, ze waren hier aan de. Wat? Wat?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 Heb je gebokt? Nee. Waarom zou ik? Wat doe je dan hier? Ik zit hier gewoon. Mag het? Ja, ze hebben John Pruijs voor zijn bed gelicht. Van wie heb je dat? Dan geloof me nou maar. Hij is in alle staten. Wordt gezegd dat ze een pistool bij hem hebben gevonden. Zo komt dat even goed uit. Dat zou je denken. Je weet nooit wat hij verder allemaal vertelt. Hoe zou de jongen moeten vertellen dan? Ja, knokploeg, vals geld.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 Hey, ga je maar eigenlijk wat goeds geven? Het gaat er niet om wat voor kaart of dat je krijgt, maar hoe je ermee omgaat. Ach, maar... Jij krijgt aan de lopende band een gauwand. Maar als je niet weet wat je ermee moet doen. Hey, je zit toch niet een beetje mijn kaart aan elkaar te krijgen? Twee club soda. Whisky soda, liever het. Whisky soda. Ja, oh, sorry, Komt er aan. Hé, hey, jij lijkt er niet helemaal bij vanavond. Als ik denk aan hoe het nou met hem is. Met John? Ja. ja die zit er voorlopig nog wel even, hè? Denk je?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 Nou, ze is uh, niet alleen. Niet alleen? Hij die is even bezig met hele andere dingen. Oh? Uh -huh. Hans heet die, geloof ik. Uh, ik zou eerst even kloppen als ik jou was. Dat is niet nodig. Moet ik zeggen dat je geweest bent? Zeg maar dat ik morgen wel weer eens langskom. Is goed. Ja, nou, fijn dat ik even tussendoor kom. Altijd, dat weet je. Maar juist in zulke tijden moet je ervoor zorgen dat je in conditie blijft. Anders ga je er nog door. <tied> <tied> ah, oh. Misschien loopt het allemaal met de sisser af. John die is onschuldig. Met een beetje geluk staat hij alweer buiten voordat die Albertini langskomt. Drie miljoen. <tied> Ah, ik heb al van hetere vuren gestaan. De moker, die krijgt je er niet zomaar onder. Hoe zei die uh, van de hoeve dat ook alweer? Dat uh, is een phoenix uh, die uit zijn as herijst. Mooi. Ja. Misschien moet ik justitie maar eens een keertje helpen. Ze helpen om de echte moordenaar te vinden. Dan is mijn jongen zo weer op vrije voeten... Mm -hmm. Appeltje, uitje, Moet jij eens opletten. Je kan niet meer verhogen. Je hebt net al gepast. Niet, maar ik maar zien. Kom op nou. Kom Ei, op nou. de tering voor je. Ik ben kapot. Weet je wat jij doet? Je gaat naar huis, je neemt een hete douche en dan ga je naar bed. Morgen ziet de wereld er weer heel anders uit. Mwah. Je bent een schat. Ja, ga naar mij.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 Eh, misschien is het wel gewoon een maniertje om mij in haar te zetten. Fre Freddy? Oh, hé. Hey, waar zat je nou? Je zou toch langskomen? Ik ben langs geweest. je was nogal bezig schijnt. Maar ja, wanneer dan? Vanmiddag. Ja, bezoek. Hans, kan dat? Oh, ja, ja. En dat is gezellig? Nou ja, gezellig het is niet helemaal het woord, maar het was wel echt goed om hem te spreken. Ja?